Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Spaanse premier Rajoy blijft ontkennen dat hij zwart geld heeft aangenomen. Afgelopen week dook de naam van de premier op in een schaduwboekhouding... die de krant El Pais publiceerde. Ik heb er twee woorden voor nodig, zei Rajoy. Es falso. Het is onwaar. De premier en zijn partij, de Partido Popular... liggen al een paar weken onder vuur vanwege een corruptieschandaal. De oud-penningmeester van de partij... zou er jarenlang een zwarte boekhouding op na hebben gehouden. De premier blijft volhouden dat de boekhouding is gemanipuleerd. De Algemene Rekenkamer wil de manier waarop de Nederlandse bank toezicht houdt op de banken kunnen controleren. Dat zei Oud-GroenLinks Kamerlid Kees Vendrik in het radioprogramma Troskamer Breed. Vendrik is nu lid van de Rekenkamer. Volgens hem weet niemand of het toezicht door de Nederlandse bank op SNS Reaal correct is uitgevoerd. Het gebrek aan informatie en controle noemde hij stik vervelend. Volgens Vendrik zou ook de Tweede Kamer baat hebben bij controle door de Rekenkamer. De burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, heeft voor opschudding gezorgd door te zeggen dat werknemers van zijn stad geen regenboog-t-shirt mogen dragen. Daarmee zouden ze duidelijk kunnen maken dat ze homoseksueel zijn en dat kan niet, vindt de Wever. Volgens de burgemeester moeten ambtenaren die burgers helpen neutraal zijn. Homo-organisaties in België hebben bezorgd gereageerd en willen weten waar de grens ligt. Ze vragen zich af of een roze t-shirt straks ook niet meer mag. Volgens de liberale partij Open VLD is van iemand houden... iets heel anders dan een geloofsovertuiging of een politieke voorkeur. In Rusland wordt vandaag herdacht dat er precies 70 jaar geleden... een eind kwam aan de slag om Stalingrad. Daarbij kwamen ongeveer 1,2 miljoen mensen om het leven. Er is een herdenkingsconcert en tijdens een parade lopen oorlogsveteranen mee. De nederlaag van de nazitroepen bij Stalingrad in februari 1943... wordt gezien als een keerpunt in de oorlog. Het weer vanmiddag stapelwolken, zonnige perioden en een enkele bui, temperatuur rond 5 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag vanuit het westen regen, in het oosten mogelijk natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A9 richting Alkmaar staat bij Aalsmeer 2 kilometer. Bij Aalsmeer is de rechte rijstok afgesloten. Op de Ring Amsterdam, de A10 Westrichting, Zaan, staat 3 kilometer voor Knoopend-Koenplein. Op de andere rijbanen is een ongeluk gebeurd bij Knoopend-Amstel. Daar staat inmiddels 4 kilometer file. En er zijn 3 rijstoken dicht. Daardoor is op de A2 bij Knoopend-Amstel richting Amsterdam... de verbindingsweg naar de A10 richting de oostkant afgesloten. Op de A20 richting Hoek van Holland, 2 kilometer bij Rotterdam Centrum. En ook op de A58 Breda richting Tilburg staat 2 kilometer voorklopend Sint-Anderbos. En de N3 Dordrecht richting Papendrecht is door een ongeluk afgesloten tussen de A16 en Dordrecht. En dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot 4 uur vanmiddag. En er zijn problemen bij de sporenwegen, want tussen Landgraaf en Kerkradencentrum rijden geen treinen omdat er een boom op het spoor ligt. En de vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Ondernemers opgelet. Wilt u ook 100% controle over uw mobiele uitgaven? Bij Hollands Nieuwe weet u altijd waar u aan toe bent. U profiteert van vaste lage tarieven en u kunt uw abonnement kosteloos verhogen of verlagen. Kies ook voor 100% controle en ga naar hollandsnieuwe.nl slash zakelijk. De Citroën C3 met nieuwe PureTech motor. Maar liefst 25% zuiniger waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al wel...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 Ja, en dan uh, zing ik de tune altijd, maar dat uh, doe ik nu even niet. Welkom terug bij Opium. We zitten in de carré in de, de Amstel Foyer. Bent u in de buurt, komt u even langs. Neem een paraplu mee als u de deur uitgaat... want het giet inmiddels hier buiten dan en buiten dan. Uh, drie gasten aan tafel. Dit uur uh, Axel Ruger, directeur van het Van Gogh in Amsterdam. Uh, met hem praat ik straks over het advies van de Raad voor de Kunst... Uh, Raad voor Cultuur... Um, uh, om uh, ja, dat kleinere musea vaker werk mogen lenen van grotere musea... Um, Axel, uh, het Van Gogh zit tijdelijk in de hermitage, want jullie zijn aan het verbouwen. Uh, eind. April moet die verbouwing moet rond zijn. Hè? Absoluut, ja. Ja. daar gaan we ook vanuit dat dat gaat lukken. Ja, er zijn vooralsnog geen, geen beer op de weg en dergelijke. Er, er is niet uh, een, een uh, comité wat een fietstunnel onder het Van Gogh wil. Bijvoorbeeld? Nee, dat gelukkig niet. Dus dat is die, die, die problemen hebben we ook niet. En ja. verder ziet het er heel goed uit dat we dat ook bij okay. elkaar krijgen. Goed. Ook aan tafel Kees het Hart. Kees is vanaf deze week onze uh, boekende recent. Uh, welke boeken ga jij bespreken straks? Van uh, Vincent Overhem. Over Eem, Toby en van Amos Os, onder vrienden. En uh, Tellegen de optocht. Ja, eigen ja, boek Hotel Vertigo ga ik niet bespreken, toch? Ga ik niet bespreken. Ga ja. Verder aan tafel, uh, Noël Fischer, zij is van uh, De Bond -Hond, Een uh, jeugdtheatergezelschap. Uh, Opstand van de Nerds is de voorstelling over pesten... Die, uh, uh, waar heel uh, enthousiast op gereageerd wordt. Jullie spelen zowel op scholen als uh, in het theater. Ik heb nee, gister... we spelen altijd in het theater, maar er komen ook heel veel scholen... Oh. Ambas naar de theaterzaal toe. Ja, schoolvoorstellingen toe. zie ik altijd als een voorstelling op een school... maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, nee, je speelt uh, vrij voorstellingen ja. Gewoon voor mensen die een kaartje kopen met hun kinderen. Ja. En er komen dan op andere dagen in de week echt uh, ja, honderden scholen naar ja. zo'n voorstelling is, toe voor in je, het theater. Is er voor jou een verschil tussen een voorstelling gewoon waar iedereen naartoe kan... of een voorstelling voor een klas of een school? Maakt het maakt er niet uit. Nou ja, ik maak meestal voorstellingen die uh, ja, voor, voor die beide groepen geschikt zijn. Maar het is natuurlijk wel bijzonder als je twee of driehonderd kinderen, jongeren... naar zo'n voorstelling als uh, opstand van de nerds krijgt. Ja. Ja. Goed, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Meijers. De top 5 van week 5 is opmerkelijk. Hij is opmerkelijk omdat er veel cabaret in staat. Er zijn veel cabaretjes de afgelopen maanden in première gegaan. En de een na de ander doet het ontzettend goed in de kritieken. En natuurlijk ook bij het publiek. Eén ding valt erin op. Het nieuwe programma van Joep van het Hek heeft de top 5 niet gehaald. De kritiek was zeer verdeeld. Twee sterren, drie sterren. Men vindt hem goed, maar voorspelbaar. Op vijf. Op vijf een bijzondere voorstelling van een, uh, van een groep, Bambi. Een meme groep. Uh, een spijtige groep, omdat hij geen subsidie meer heeft gekregen. Eigenlijk is dit de laatste voorstelling van Bambi. Bambi nummert de voorstellingen altijd. Dit is nummer 17. En die heeft als ondertitel gekregen de Samurai... En uh, het schijnt een heel bijzondere voorstelling te zijn, want er zijn drie, vier en, uh, vier en nogmaals vier sterren gegeven. Ik citeer een zin uit de recensie van de Volkskrant van Mirja van der Linden. Het absurdisme, de ironie en de suggestieve kracht van Bambi komen tot een hoogtepunt. Op vier. Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg. Op vier, Sanne Wallace de Vries en Paul Groot. Iedereen kent ze natuurlijk. Het zijn enorme pasticheurs. Mensen die heel goed in staat zijn om uh, andere artiesten na te doen. En hier hebben ze een programma gemaakt over Adele Bloemendaal. Nou, ook een artiest met een enorme veelzijdige kant. En uh, deze twee mensen hebben zich in haar ingeleefd. ...doen haar na, maar zijn ook zichzelf met haar repertoire. En uh, Adèle Bloemendaal laat zich vooral vangen in liederen. als zijn Handelsblad was erg enthousiast. De Telegraaf ook erg enthousiast. Uh, zeker door cabaretiers als Van der Wallen, De Vries en vooral Paul Groot... ...die hun sporen op dat gebied ruimschoots hebben verdiend... ...is dit een bijzondere voorstelling. Op drie. Wim Helse, een Vlaamse cabaretier... een aantal jaren al actief in Nederland en Vlaanderen... komt met zijn vierde programma. Een enorme absurde cabaretier... die enorme woedeuitbarstingen op het toneel krijgt. Het is natuurlijk allemaal gespeeld... maar af en toe deins je terug in je stoel. Hij is ongelooflijk grappig. En zijn nieuwe voorstelling heet... Spijtig, spijtig, spijtig. En uh, wat zegt de theaterkrant uh, Ruud Buurman... Zijn zeer nauwkeurige tekst is soms grof... scabreus zelfs, maar met helsens beschaafde Vlaamse tongval... houdt zelfs een morbide scène waarin bloed spuit... en schedelbeen kraakt iets vriendelijks. Op twee, Op twee staat uh, een opera. Fijn dat ook opera tot de top 5 weet door te dringen. En het is een nieuwe opera van de Nederlandse opera. Een nieuwe productie van uh, Pierre Audi, regie van Pierre Audi. Die we natuurlijk allemaal kennen van uh, De Ring des Nibelungen. Het is een opera van uh, Rossini... Uh, Willem Tel, Guillaume Tel. En de kritiek is daar onverdeeld buitengewoon enthousiast over. Ik neem een fragment uit de recensie van Trouw van Peter van der Lint. Het is bijna een eeuw geleden dat de gigantische... maar meestelijke opera in Nederland op de planken stond. Die absoluut onverdiende lacune in de opvoeringsgeschiedenis... wordt echter in één klap goed gemaakt met een briljante anscenering... die zo ongeveer aan alle kanten klopt. En op één... Op één. Het maakt niet uit... Het geen ene dat Daar is hij weer. Jochem Meijer, een, een, een, een artiest die een enorme tegenslag heeft gehad. Hij heeft namelijk aan kanker geleden en uh, heeft een aantal uh, maanden in het ziekenhuis gelegen. Hij is bestraald. Het zag er niet naar uit dat hij nog kon terugkomen. En uh, het is hem toch gelukt. En uh, de recensenten geven hem soms vijf sterren een ster voor de dokters die hem hebben teruggebracht. Want ze zijn razend enthousiast over de nieuwe show die Even Geduld heet, alsjeblieft. Dat is helemaal in overeenstemming met de periode dat hij afwezig is geweest. Zal ik een fragment nemen uit de recensie van de parool van Mike Peek. Tegelijkertijd is Even Geduld AUB veel persoonlijker dan mij als vorige shows... Af en toe gaat hij rustig zitten om voor te lezen uit het dagboek... dat hij rond zijn operatie bijhield. De balans tussen kolder en emotie is volmaakt. Jochem Meijer wist al hoe hij mensen kan laten lachen. Nu weet hij ook hoe hij ze stil krijgt. En dat is de top 5 aan het eind van de eerste maand van dit jaar. Op na de maand februari. Ja, die vijf voorstellingen uit de top 5 zijn allemaal nog te zien in de theaters. Kijk voor de speellijst in alle geciteerde recensies op theaterkrant.nl. Iemand aan tafel een van deze voorstellingen ook gezien toevallig nog? Of ik niet ik wees ook me? van niet. Niet, ook niet nee nee maar die van Johan Meijer wil ik heel graag zien die wil je zien. Heel graag zien dat staat op een verlanglijstje oké okay. ja, ja goed wij gaan naar de live muziek Fernando Lamarinas en zijn muzikanten uh, met O Fado e Alma Portuguesa Que alma não tem No lamento de um fado, por isso os cantos alegres, tristes alegres são também, mas nunca um pouco indiferentes Os fados choram sempre. Zij ten voorste de tanto desejar, fik om triste. Dime me geen eet, onde vens? Ninguém sabe de certeza. Do solo, maar de tristeza. O fader de certeza. Nossa alma portuguesa. O Fado, uh, allemaal Portugese. Ik denk dat het zoiets betekent als de, de Fado is de Portugese ziel. Maar dat kan Fernando Lamarias waarschijnlijk veel beter uitleggen. Hij rent nu naar de microfoon. En leg me dat even uit. Is dat inderdaad zo? De, de Fado is de Portugese ziel. Is dat de vertaling van... De... Um. De vader en de Portugese ziel. En de Portugese ziel? En de Portugese ziel, ah, okay. ja. Pessoa is, is, is, is je uitgangspunt. Heb je als uitgangspunt voor deze voorstelling genomen? Van deze voorstelling, ja. ja. Uh, uh, uh, leg even uit, wie, wie was Pessoa? Was dat de grootste Portugese dichter? Van ons de grootste Portugese dichter. Ja, we twee. We waren Louis Camões, maar dat was van ja, een ander verleden... Zeg maar, van de tijd van de ontdekkingsreis... En, maar de grote is toch uh, onze Fernando Pessoa. Ja. Hoe, hoe breng je dat uh, over het voetlicht, op het podium? Door, door te vertalen of althans door hem op muziek te zetten. Maar maak je ja. er ook theater van? Um, niet niet, niet uh, theater. Meer, uh, het gaat meer naar uh, het van mij als muzikant. Mm -hmm. uh, als Portugees totaal 50 jaar bijten. Uh, Portugal is en uh, van andere personen uh, het mij op een bepaalde manier teruggebracht naar mijn, naar mijn cultuur en uh, naar mijn taal. Dat het zo mooi is. dat ik een klein, beetje had, een klein beetje verloren. Dus je krijgt een beetje heimwee van een persoon eigenlijk? Niet? Uh, ik, ik duik in de, totaal in de heimwee, omdat ik kan beter dan, dan iemand uh, dat, dat vertalen ja, ja. So, ja, ik breng het uit uit het kantspunt van de, de muzikant zeg maar, ik, ik neem soms van zijn uh, gedichten mm -hmm. dat ik op muziek uh, zet, ja. en soms van, van zijn uh, zeg maar, uh, van de liedjes en programma. het was onmogelijk om uh, sommige van de gedichten in. 24 blaar hebben... om in een, in een liedvorm te brengen. Dan wordt het so, een beetje lang allemaal. Dat yeah. was allemaal veel te, te, te veel. Yeah. So, ik moet het op een bepaalde manier... uit, uit, zeg maar, uit de lezing van, van zijn prozen... van zijn gedicht... Van, uh, op een liedvorm uitbrengen. Mm -hmm. Uit teksten die ik zelf uh, heb uitgehaald... van zijn teksten. Yeah. Yeah. En dan... In een lid vormen uh, brengen. Goed. Nou, het programma Pessoa, want zo heet het heel simpel, van Fernando de Met uh, ook nog Erik Vloeimans, he, op de trompet, trompet die, uh, die meedoet. Vrijdag 8 februari in uh, Cultureel Centrum Cascade, Hendrik Ido Ambacht. En uh, verder nog andere voorstellingen. De loopt tot eind april. Ken jij Mark Boog toevallig? Mark? Boog? Uh, nee. nee. Ik ben Mark Boog. En ik uh, lees een gedicht voor uit mijn nieuwe bundel, maar zingend. En dat heet dichterschap. Het dichterschap is een aan autisme verwante stoornis die goed te behandelen is. Bijvoorbeeld door de dichter het dichte te verbieden. De ziekte verdwijnt dan vrijwel geheel. Met achterlating slechts van een vage geur. Een onbestemd luchtje dat men bestrijdt door één stap van de patiënt vandaan te zetten. Het licht valt in duizend losse stralen uiteen. Het hart van de wereld slaat Traag als in rust. 60 beats per minute. En er is maar één vluchtroute. Welke vluchtroute? Sluit de ogen. Sluit toch de ogen. Mark Boog was dat maar zingend, zo heet zijn bundel, is uitgegeven door uitgeverij Kossé. Dit is Opium. Musea moeten hun kunstwerken meer gaan delen. Dat staat in het advies van de Raad van Cultuur. Deze week werd overhandigd aan minister Bussemaker, die over cultuur gaat. Vooral kleinere musea, die moeten vaker werken uit grotere musea kunnen lenen. Axel Ruger zit hier aan tafel, hij is directeur van het Van Gogh... dat in 2011 met ruim 1,6 miljoen bezoekers per jaar het best bezochte museum van Nederland was... Ik denk, uh, Axel, dat toen je dat advies hoorde, dat je dacht... daar gaan we zonnebloemen, of niet? Uh, nou, dat dacht ik niet meteen. Uh, want er wordt natuurlijk ook verwacht dat de zonnebloemen ook bij ons echt zichtbaar zijn. Dus mm -hmm. er zijn in alle collecties werken die je dus echt eigenlijk nooit uitleent. Um, de, de Louvre in Parijs zou de Mona Lisa ook nooit meer nee, uitleenen. Dus dat, je nooit, nee, uh, dat nee. uh, kun je ook niet verwachten. Um, maar natuurlijk, en daar is ook, en dat vind ik het een, ook een beetje verrassend aan het hele advies, dat men toch ook voorbij gaat aan het feit dat er al best veel gebeurt op dat gebied. Niks nieuws, zeggen. Dus ik eigenlijk. wil niet zeggen dat dat niet meer kan. En mm -hmm. natuurlijk kunnen wij, is het zinvol om uh, te kijken op welke manieren je steeds meer samen kunt werken. Maar om maar één voorbeeld te noemen: uh, uh, daar, vanavond gaat een tentoonstelling over Gustav Kuybot in het gemeentemuseum in Den Haag open. Nou, wij hebben daaraan uitgeleend, vanzelfsprekend. En ja. we geven vaak ook prioriteit aan aan binnen Nederland. Dus in dat opzicht, ja, het gebeurt wel. En de, de Raad constateert of uh, stelt eigenlijk... dat dan meer kunst zichtbaar zou worden... Alhoewel de musea zijn vol en ook de zalen zijn vol. Het is niet zo alsof ons depot overvol is... of die van sommige grote musea. Aha, en overal En de kleine lege muren musea zijn. hebben lege muren. Nee. Ik bedoel, daar hangt het ook vol. Dus in, die opzicht, in dat opzicht begrijp ik ook de logica niet helemaal. Van Want dat advies. betekent dat als je iets uitleent... dat iemand iets uit zijn eigen collectie uh, naar, naar, naar het depot moet verplaatsen. Nou ja, in principe wel. Of uh, je verzint nog meer plekken waar kunst dan te zien zou zijn. Mm -hmm. Maar ja... Dat moeten ook weer museale faciliteiten zijn, want het zomaar ergens ophangen. Ik bedoel, we hebben nu meerdere kunstroven in Nederland gehad. Um, uit musea, uh, zeer recent ook nog in het Catharijnencorrent, ja, wat bijzonder spijtig is. Ja. En daar zie je toch dat, ja, ik bedoel, zelfs daar, die ruimte, ruimtes moeten automatisch geschikt zijn om überhaupt kunst te kunnen tonen. Ja, want wat zijn de voorwaarden uh, waaronder wordt besloten tot wel of niet uitlenen van een kunstwerk? Nou ja, het heeft met, met, uh, met de veiligheid te maken. Het heeft met het klimaatbeheer te maken. Het had ook een uh, stabiel klimaat. Want heel veel werken zijn enorm kwetsbaar en gevoelig voor. Um, uh, een, een soort uh, instabiel klimaat. Dus dat ja. moet geborgd zijn. En maar, dan maar, maar zijn grotere uitleggen. musea wat dat heeft ook beter goed hier dan kleinere musea? Of kun je dat niet zeggen? Ik denk dat kun je niet zo zeggen. Het hangt heel erg ook af van de, van de kwaliteit van het gebouw. Um, en of daar recent. Sommigen hebben ook heel recent nog nieuwe klimaatinstallaties gekregen. Dus dat, dat, kun, dat kun je niet zo. Maar... Nee, maar dat, dat, uit, dat uitwisselen van, van, van kunstwerken hoor ik je zeggen. Dat is dus eigenlijk. Dat, begie, dat gebeurt al. Wat dat betreft is er, staat er weinig nieuws in het uh, advies van de Raad voor Cultuur. Uh, nou, het zou, ja, ik bedoel, het, dat, het gebeurt al. Um, daar wordt een beetje aan voorbij gegaan. Ik denk dat het zeker op onderdelen beter kan. En ja. ook misschien soms met wat minder bureaucratie. Daar uh, heeft het advies wel gelijk. Dat af en toe de drempels wat hoger zijn. Door, uh, kosten die door worden berekend, door verzekeringsdingen... je zou kunnen overgaan tot uh, helemaal niet verzekeren. Huh? Uh, want dat... Uh, nou ja, ik bedoel, ter plekke zijn collecties meestal ook niet verzekerd. Dus dat is als ze in eigen huis zijn. Wacht even, dus als, als, als, als er iets uit, uit, uit bijvoorbeeld het Van Gogh wordt gestolen... is dat niet verzekerd? Uh, niet tijdens het verblijf als het in, het in het museum is. Want het is staatseigendom. staats staatseigendom wordt op die manier niet verzekerd. Oh. Maar dat hebben we nooit zo gerealiseerd. Ja. Nee, dat is, maar dat is in alle landen. Dus ook in Groot-Brittannië ja, ja. en in, in, in Duitsland en zo niet anders. Mm -hmm. Ten, het wordt alleen verzekerd zodra het uitgeleend wordt... en op andere plekken getoond wordt. Want dan heb je natuurlijk nog andere risico's. Heb Je hebt ook een transportrisico. Nou, ja. Dat is allemaal ja. zeker. Leuk dat je buitenland, je hebt zelf in, in de Verenigde Staten gewerkt... met de National Gallery. In Londen, ja. ja maar, maar zijn wij... Uh, als we dat advies van de Raad van Cultuur nou even uh, erbij nemen. Zijn wij uh, uitzonderlijk? Uh, doen, wij, doen wij moeilijker over uitwisselen van, uh, van kunstwerken? Of hoe is het in het buitenland? Nou, nee, eigenlijk speelt dat overal. En kijk, het is natuurlijk ook zo... Um, de musea hebben de eerste, de allereerste verantwoordelijkheid... is uh, voor het behoud en het beheer. En vooral voor het behoud van de collectie. Ook voor toekomstige generaties. Dus wij moeten... Zijn de allereerste die uh, zich moeten afvragen of het zinvol is en of het te verantwoorden valt om bepaalde werken uit te lenen? Mm -hmm. um, en pas dan kan ik, als, dat, als we denken dat dat verantwoord is, nou ja, dan kun je overgaan dat, om dat te doen. En die discussie die hier speelt, dat ook uh, meer gedeeld moet worden vanuit de grote musea naar de kleine toe, nou, dat speelt in heel veel landen. Dat in Groot-Brittannië is die discussie ook levensgroot. Ja. Daar is het voor een deel ook, zeg maar, wil ik maar zeggen, door de overheid sterk gestimuleerd. Um, want wat natuurlijk wel zo is... Uh, dat zie je in Nederland in het, in het advies wordt in zekere zin betreurd of bekritiseerd... dat toch zoveel geconcentreerd is in de Randstad... Nou ja, dat is een beetje logisch. Ik bedoel, als een land een soort centrum of meerdere centra grote steden heeft... Mm. meestal is daar ook een hoge concentratie van cultuur, van grotere instellingen enzovoort. Dus je, je zegt eigenlijk dus van, van, van als je de, de zonnebloemen of whatever wilt zien... dan moet je maar even wat reizen. Als je, als je kunst wil bekijken, dan moet je er maar wat moeite voor doen. Nou, voor sommige dingen wel. En waar het kan, wil je natuurlijk ook grotere spreiding bereiken. Natuurlijk Ik bedoel iedereen. Maar in Nederland heeft ook al een heel fijnmazig... Um, uh, museaal besteld. Dus er zijn heel veel musea in het land. Ja. Um, en het wordt ook heel goed bezocht. Want ook dat is iets... Uh, de, in, de, in het advies wordt geconstateerd... dat wij ons band met het publiek verwaarloosd hebben. Maar ja, ik kan alleen maar zeggen... het aantal bezoekers stijgt. Uh, en dat staat ook in het advies. En dat Nederland verkoopt... Um, 1 miljoen um, museumjaarkaarten per jaar. Dat is dus één museumjaarkaart op 17 Nederlanders. Dus dat eigenlijk, wel heel doen het, veel. eigenlijk doen we het heel erg goed? Nou ja, in dat opzicht denk ik dat we het wel tamelijk goed doen. Maar ook wij, vanuit de museale kant... we hebben zelf ook een advies opgesteld... Voor, uh, dat voor de kerst is uitgekomen. Mm -hmm. En daar wordt wel geconstateerd dat natuurlijk nog veel te winnen valt... op het gebied van samenwerking. Dus op allerlei gebieden, um, expertise, onderzoek, uh, educatie... Um, valt zeker nog een wereld te winnen... door samenwerking tussen verschillende musea. Ja, en dat was het, was... kan verder gestimuleerd worden. Of je het af kunt dwingen... Nou, dat uh, weet ik niet. Want partijen moeten elkaar ook vinden die bij elkaar passen. En die het met elkaar kunnen vinden. Met welk klein museum zou je willen samenwerken? Als Van Gogh? Nou ja, ik bedoel, bij ons is de situatie sowieso zo... dat we al een klein museum onder ons hoede hebben. Namelijk de Mestagcollectie in Den Haag. Dus wij runnen permanent nog een klein museum in, in een andere stad. Ja. Um, en we werken ook, waar het kan, ook veel met het Krola-Müller-Museum samen. Omdat de collecties natuurlijk heel nauw op elkaar aansluiten. Um, dus in dat opzicht gebeurt er al best veel. En natuurlijk ook met onze buren uh, van het Rijksmuseum. Daar wordt ook um, achter de schermen ja. veel samengewerkt. Ja, ja. Goed, en dan willen we de schilderijen uit uh, het Van Gogh zien... dan moeten we niet naar het Van Gogh, maar moeten we nu naar de hermitage. Op dit moment moeten we nou, de uh, af, naar de hermitage. Tot ja. eind april, want dan gaat het uh, Van Gogh gaat weer open. En we kloppen het even af, hoor. Ja. Dankjewel, Axel Daar. Ruken, directeur van het Van Gogh Museum. Virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Vitrine. Deze week. Ik ben Frank Groothof, uh, theatermaker uh, toneelspeler. Frank uit Seesamstraat, ja, maar bovenal meester in het brengen van opera's voor een jong publiek. Don Giovanni, Fidelio, die het zou bevleuten. En nu, na twintig jaar, terug bij zijn eerste Idomeneo. Achter de hoge muren van Troje is niet veel meer. Er liggen doden in de straat. Gewonde roepen, au, au. Er is verdriet. Alles wat mooi was, is weg. Waarom? Oorlog. Waarom oorlog? Tja, daarom. Ik, ik dacht, toen ik hem weer deed, jee, wat deed ik het simpel. Met wat voor simpele middelen. En wat was het sterk. Ik, ik, ik, ik heb een machine gemaakt van, van, van oude bedden. Een grote machine met, met allerlei draaiende motoren erin. Uit wasmachines gesloopt en zo. Want ik wilde Poseidon doen, moest ik op een of andere manier... Ja, die moest groot zijn. Dus is de god van de zee. Van de stormen, de orkanen, de, de, de tsunamis, de motregen, weet je wel. Dus dat, dat moest een geweldige machine zijn. En, en dan... Denk ik, wat, wat creatief ben je als, je als je jong bent, 20 jaar geleden. Toch, toch redelijk, hè? weet je wel. En wat durf je veel uh, leuke, gekke dingen te doen. Uh, langzaam ben ik veel minder uh, decor gaan gebruiken. Eigenlijk helemaal niet meer. Omdat ik denk, dat de fantasie doet het, uh, doet het allemaal wel. Als je, het goed, als je je verhaal goed vertelt. Voor de virtuele vitrine kiest Frank vier poppen. 20 centimeter groot ongeveer. Ze stellen de vier hoofdpersonen uit het verhaal voor. Uh, ze zijn zo belangrijk voor me omdat ze die, die voorstelling met mij gedaan hebben. Die eerste uh, reeks waar ik nog niet wist hoe je dat moest doen. Uh, kinderen klassieke muziek uh, laten genieten. Hoe moest je dat doen? Een spannend verhaal erbij vertellen of zo. En daar had ik die poppen bij nodig. En doordat ik die poppen had, uh, ja, kon ik dat verhaal vertellen. En zij ja, zijn een beetje uh, mijn, uh, mijn uh, mascottes. Uh, uh, geweest gedurende die tijd. En ik heb ze altijd bewaard. Want ze zijn, omdat ze zo oud zijn en, en zo doorleefd, zijn ze me heel dierbaar geworden. Ja, het is, het is eigenlijk jammer dat jullie het niet kunnen zien. Hier vandaan kan je zien hoe leuk ze zijn, hoe mooi Ilja bijvoorbeeld is. Je kunt het eventueel zien op de site van opium: Opium.avro.nl Frank Groothof en die prachtige muziek van Mozart, Idomeneo. De poppen uit die voorstelling van Idomeneo, de koning van Troje en anderen, die zijn te zien op onze site. En op Facebook en op YouTube. Kijk dan op Hans bij de Avro. Voor de speellijst van Idomeneo kun je terecht op frankgroothof.nl. Ik weet in ieder geval 17 februari in de stad Schouwburg Amsterdam, 20 februari in de stad in Haarlem. Straks uh, Noel Fischer over de voorstelling opstand van de nerds. De cultuurtips onder andere van Axel Ruger nog. Maar eerst nu het nieuws van iets voor half vier met Jeroen Tjepkema. Radio 1. Het NOS Journaal. De interventiewet die het mogelijk maakt om bij banken met financiële problemen in te grijpen, is niet toereikend. Dat heeft voormalig directeur Hoogduin van de Nederlandse Bank gezegd in het Radio 1 programma Tros in Bedrijf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 In Amsterdam houden ongeveer 50 medewerkers en een aantal sympathisanten het verpleeghuis Dr. Safati huis bezet. De medewerkers willen van de directie uitleggen over een bedrag van 3,5 miljoen euro. Dat is bedoeld om extra handen aan het bed te krijgen, maar het personeel ziet dat niet terug. En in Rusland wordt vandaag gedacht dat er precies 70 jaar geleden een eind kwam aan de slag om Stalingrad. Daarbij kwamen ongeveer 1,2 miljoen mensen om het leven. Er is een herdenkingsconcert en tijdens een parade lopen oorlogsveteranen mee. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Opium. De cultuurtips wil ik heel graag. Noël Fischer, regisseur van de voorstelling Opstand van de Nerds. Van de Bonte hond. Heb jij iets nog ja, ik heb Ik heb twee tips voor mensen die met kinderen naar het theater willen. De ene is een, een voorstelling over een circusfamilie. Circus Ruda van de toneelmakerij. Nu op reis. En de andere is het geheim van Q. Dat is een mysterie spel met allemaal kleine cameraatjes en maquettes van het filiaal. En dat zijn twee hele gave voorstellingen om te gaan zien... als je met kinderen naar het theater wil. Oké, okay, dankjewel. Kees uh, uh, het hart, jij... Ja, ik, ik ga na deze uitzending spoorslag naar Den Haag... want ik hoop de opening uh, mee te maken van, uh, in het gemeentemuseum van Caillebot. die hmm. net genoemd is, ja. Franse impressionist. ben ik erg benieuwd naar. En volgende week, 6 februari, begint in Rotterdam Art Rotterdam. Hmm. En daar horen allerlei kunstmanifestaties uh, bij... Raw Art Fair bijvoorbeeld. Ja, daar ben ik erg benieuwd naar. Nou, er veel galeries die daar staan. Ja, ja, dat is leuk. Axel Ruger, jij nog een tip? Ja, ook eigenlijk twee tips. Eén is um, een show die ik op de parade hier in Amsterdam heb gezien... van Ellen ten Damme en Sven Ratzke. Um, ten Damme en Ratzke on the rocks. En ja. die gaat nu on tour hier in Nederland. Waanzinnige show, ongelooflijk veel energie... En de tweede is dat ik op dit moment met veel uh, belangstelling... Uh, kijk naar de nieuwe serie van Michiel van Erp, Hollands Welvaren. Die ik toch iedereen wil aanraden. Ja, wat, wat vind je daar zo leuk, hè? Ik snap het, maar wat... wat... Nou, het is gewoon... Um, want je zou denken, nou, het ligt helemaal, allemaal heel erg voor de hand... maar hij laat heel erg een andere kant van het welvaren in Nederland eigenlijk zien. En ook aspecten van de maatschappij waar je um, helemaal geen idee over hebt. Ik bedoel... Um, tot deze artsen-serie hebben we nooit geweten wat een ambachtsvrouw echt is en doet. Uh, dus dat, ja, het, het geeft toch echt een hele nieuwe kijk op allerlei okay, dingen. Oké, Hollandse wel welvaren van de Michiel van Erp. Ik vind het een genot om te lezen. Het is slapstick, het zijn prachtige liedjes. Je gaat steeds van de, van de hoge toppen naar de diepe dalen. Fantastische pianist. Echt allemaal superieur onzin. Het is een rust en het is zo mooi gecorregafeerd. Je staat met je open bek te kijken wat is dit? Avro's Opium. De recensie. Ik denk dat dat uh, ook nog een grote gaat worden. Deze week, boeken. Met Kees het Hart. Uh, straks bespreek je een roman van Vincent Overheem... en een lang gedicht van Toon Tellingen. Maar eerst uh, Amos Os. Ja, dat is een, uh, een geweldig uh, mooi boek van, uh, van een belangrijke schrijver. Ik, jaren geleden las ik hem wel veel, maar dat is gewoon weggezakt. Uh -huh. En uh, nu, uh, nu heb ik dit, dit gelezen uh, onder vrienden. Een boek waarin hij terugkijkt naar Kubitsch. Naar, naar zijn eigen verleden. En daar heeft hij zelf ook gezeten. En uh, ik denk dat het zo ongeveer 1950 speelt. Het begin van de, van de kiboetsbeweging in Israël. Toen nog sterk idealistisch. Vaak namen daaraan deel aan de Kibboets-overlevenden van, uh, van de jodenvervolging. Ja, ja. Of hun kinderen. En daar kijkt hij met enig met mededogen, maar ook kritisch kijkt hij daar naar terug. En dat doet hij, ja, daar is hij toch wel een meester in. Ik was diep onder de indruk hoor, van het boek. Dat doet hij met een zeker, zeker inlevingsvermogen. En hij neemt ook niet echt afstand. Dat doet hij onder andere door de verteller. Uh, die stelt zich voor dat dat ons is, Wij. Al die verhalen, het zijn acht verhalen, gaat altijd... wij vonden dit en toen we, wij hoorden dat en dat en dat. Dus hij, hij spreekt als het ware namens de kibboots. Dat, dat geeft ook aan die verhalen een zekere eenheid. Ja, ja. En, en dat is buitengewoon knap gedaan. Mooi voor hem. Ja. En, en hetzelfde doet hij dat in ieder verhaal staat... één van de kibbootsleden centraal... En daar geeft hij vaak een licht tragische uh, omschrijving van, een kleine beleving. Het zijn nooit grote dingen die er de, huh? de, de, plaatsvinden. Maar die figuur komt in de andere verhalen ook weer voor. Dus, dus je krijgt, nou ja, ik vind ja, het toch. Jullie verhalen. Jullie leert het allemaal goed kennen op deze manier. Ja, heel erg ja. goed. En, Klopt het dat er ook een Nederlander in voorkomt? Ja, in er boven? komt een Nederlander in voor. Nou ja, dat is uh, ja, ja, leuk, is een beetje raar. Maar het is een Maarten van den Berg, uh, zo heet hij ook. En, en daar, in dat verhaal komt voor het eerst ook expliciet wordt er verwezen naar Jodenvervolging. Knappen van Os is dat hij net doet alsof dat daar helemaal geen rol speelt. Mm -hmm. Terwijl je als lezer weet. Die mensen zijn allemaal slachtoffers ja. daarvan geweest. Ja. En, en dat merk je ook aan die verhalen. Bij Maarten van den Berg wordt daar wel aan gereflecteerd. Hij heeft een verschrikkelijke periode in Nederland meegemaakt. Mm -hmm. Familie is uitgemoord. En, maar hij houdt toch iets. En ja, dat is ook bijna humoristisch. En Os is ook, ja ironisch kun je het niet zeggen, maar zacht inlevend. En, en die Maarten van den Berg, die, die, die is feitelijk stervende. Langzaam gaat hij ook dood in dat verhaal. Maar die gaat... In de kibboets gaat hij dus uh, cursussen Esperanto geven. <kijkt> en Esperanto is zo'n idealistische ja, taal. Als ja, we allemaal ja. nou maar één taal spreken, dan begrijpen we dan elkaar, beter. Dan, dan ja. begrijp elkaar beter. Enthousiast dus over dit boek? Ja, van ons. achterboek. Okay. Onze Vrienden. Oh, Onder Vrienden heet het. Onder Vrienden. Uh, uh, dat is uitgegeven bij de bezig bij. Dan heb je t, uh, uh, Toby van Vincent overheen. Ja, dat is een, een, een eigenaardige, merkwaardige boek. Uh, speelt zich af in het begin, denk je, wat is er allemaal aan de hand? Er is iemand dood en uh, uh, dus het gaat over kinderen. Een jongen van een jaar 15, dat is dan Toby. En die heeft een, een broertje, een ouder broertje en een zusje. En er is een buurmeisje en er is een moeder. En die moeder heeft zelfmoord gepleegd. Dat wordt allemaal langzamerhand in het boek duidelijk. En, en ja, je kunt zeggen, het boek staat onder stroom. Het is echt heel anders dan Amos Os. Maar goed, dat is ook wel, wel fijn van literatuur. Dat het altijd anders is. Dat is prettig, ja. En, en, en wat is er gebeurd? Als lezer moet je dat reconstrueren. Overeen doet dat in al zijn werk. Het is in, in, niet een schrijver uh, waarvan je denkt... nou, aan het einde krijg ik een oplossing of zoiets. Zo werkt hij nooit. Hij mm -hmm. werkt met... Uh, uh, figuren die op elkaar inwerken... En die, en die sterk hormonale problemen hebben. Vaak jongeren. <lacht> en en, ja, en die, die, die in problemen zijn. En, maar wat er nou precies aan de hand is... laat hij toch min of meer uh, uh, in het midden. Je moet het maar zien te reconstrueren. Integerend, Niet dat het vaag is Quarton. of zo. Ja. integrerend boek, als ik het zo ik hoor. Ik vond het wel integrerend. Het ja. is gewoon ja. echt uh, dik in orde hoor. Ja, Toby is uitgegeven door de bezige, bezige bij ook. Maar we hebben ook andere uitgeverijen hoor. Want we hebben het ook nog over de optocht van Toon Tellegen. Voor Quirido. Ja, uh, ja, dat is een, een, een, een, een, prachtig, een prachtig boek. En, uh, ja, een boek. Je zou het kunnen zeggen dat dat een, een, een dode danser is. Het is ook anders dan het andere werk van Tellegen. Het, hij heeft al heel veel gedichten geschreven. Meestal zijn het toch vrij korte gedichten. Soms ook wel wat langer. Maar hier, ja, ik vind dat hij zichzelf overstijgt. Hij gaat ineens... Een, een, hij laat de hele mensheid voorbij passeren. En dat doet hij in een, in een, in een stijl alsof het werkelijk een optocht is. Een dode dans. Oh. Zo heb ik dat uh, werkelijk gelezen. Je kunt, je kunt het op... nou, ik, ga, ik ga hier wel van ja, voorlezen ja, hoor. Ja, kort. Ja. En uh, kijk, daar komen ja. mensen aan. Ze denken dat er geen muren zijn, geen valkuilen, geen dodelijke omhelzingen op het midden van onze weg. Pats! En daar komen auto's, fietsers, spreeuwen, muggen, pads. En, en, en dit gaat pagina's lang zo door op, op een wat mij betreft schitterende, epische wijze. Wat poëzie volgens mij moet zijn. Er moet een epische vorm moeten zijn. En dat doet hij. En, en dat is, uh, uh, nou ja, fantastisch voor elkaar. Het deed mij denken aan grote poëzie zoals Hall van Ginsberg. Wat ook zo'n evocatie is van beelden. Ja. En dat stroomt maar, en dat stroomt maar, en dat stroomt maar. En het doet mij ook denken aan een jazz-improvisatie. Hmm. Ik las net voor Pats. En dan komt er weer een stuk ja. Pats. Daar komen mannen met hun pijnlijke tekortkomingen Pats. En dit Pats is ook een, een drumslag, een pokerslag. Ja, ja, dus misschien ja. ook wel de dood die een, hem toeslaat. Een paukeslag. Maar het is ook een paukeslag. Ja. Pats, ja. Pats, daar gaat ja. hij. werk. klinkt goed. De optocht van Toontelligen, verschenen bij uitgever Quirido. Nog heel eventjes, want je, je staat op de longlist... voor de Libris Literatuurprijs met Hotel Vertigo. Bing <tie> ja. Kanshebber... Tuurlijk. <laughs> ja. ja hey, ik miste wel wat schrijvers hoor. Ik miste ja? uh, uh, Thomas Roosbom, Auke Hulst. Die heb ik ook niet ingestuurd. Dat is een foutje vanuit. Ja, het goed, maar dat is dan toch een, uh, een Belgische schrijver, een jonge schrijver waar ik verschrikkelijk veel plezier om had: uh, Dangre. Ja. Die miste ik ook. Denis ja, Dangre. Ja, en, ja. En, maar ja, dan hadden er weer anderen van afgemoeten. En misschien was ik er dan van afgehaald. Dus je, je weet het maar niet, hè? Nee, ja, dat is waar. Goed, over een uh, aantal weken kom je weer terug, hè? Met een uh, vers uh, pakketje boeken. Dank je wel, zover. Wij gaan uh, naar de live muziek Fernando Lamarias nog één keer. Met de uh, Asilias Afortunadas. 1, 2, 3, 4, 5, Volvendo a das ondas Que não é a voz do mar E alguém, alguém nos fala Mas que se escutamos cala Poder a vida escutar isso e sou só meio dormindo Sem saber te ouvir ou vimos, Que ela nos diz a esperança É como uma criança dormindo a turma e sorrimos São milhas afortunadas, afortunateerd? Zoals ik e... zo terzijde in het ter luiker. Onde o reem mora, esperando, maar ze vamo despertando, cala a voz, ja, zo maar. Zouden we niet lugar. Zo terzijde in het luiker. Onde o reem mora, esperando, maar ze vamo despertando, cala a voz, ja, Fortunada fortuynarde, Fernando Lamerrinhas was dat. Zo dadelijk praat ik met Noël Fischer over de voorstelling... Opstand van de Nerds. Maar eerst is het hier eens tijd voor een mooi gedicht. Ik ben Berke Klein-Zandvoort. En ik lees een gedicht uit mijn bundel... Uitzicht is een afstand die zich omkeert. Ik kon voor het eerst de stad niet meer aankijken. Het was avond en kou drukte schouders naar de grond. Een man liet op een afstand... Waar je niets van zeggen kon, zijn handen over mijn lichaam gaan. De mensen moesten naast de stoep lopen. Ze hadden gezichten waar de wind in was geveegd. De geur van platgetreden straten, gepofte kastanjes, uitlaatgas, gestapeld in mijn neus. Er is nog heel veel liefde in de ware huizen. Warme lucht door roosters omhoog geblazen een opwaaiende jas, een openslaande deur. Ik ben zes en sta met een plaatje genaaid in mijn zwempak... te treuzelen aan de kant. En denk, warmte komt met vlagen. Ik vraag me af wat ik precies verloren ben. Waarom ik steeds achterom kijk, goed vermomde tik. Iets wat ik ook wel bij mezelf zoeken mag... Want ik dacht, korte rokjes, dat pakt zo lekker licht. Bernke Klein-Zandvoort heet ze. Het komt uit de bundel Uitzicht is een afstand die zich omkeert. Uitgegeven door uitgeverij Querido. Vijf uh, buitenbeentjes die uh, pikken het getrijd niet langer. En komen in opstand tegen hun pestkoppen. Dat is de kern van de voorstelling. De opstand van de nerds van de joogtheatergroep De Bonte Hond uit Almere. De hoofdpersonen die komen samen op een, uh, een soort geheim feestje vertellen een voor een hoe ze door anderen zijn geperst. En uh, op een gegeven moment zeggen ze van... Nou, het is genoeg geweest, we pikken het niet meer. Noël Fischer is de regisseur van het stuk. Was er een directe aanleiding voor jou om, om met dit stuk te komen? Ik bedoel, de pest heeft de laatste tijd heel erg gespeeld. Heeft dat wel Ja, nou, toen, toen ik eigenlijk het idee voor deze voorstelling kreeg... was nog voor deze golf aan gevallen en zelfmoorden die kwamen. Mm -hmm. Maar ik, ik heb natuurlijk veel contact met kinderen en ook met scholen... En, uh, nou ja, hoe er wordt omgegaan met pesten en plagen en ook het feit dat toch veel kinderen en jongeren zich anders voelen en met die gevoelens geen kant op kunnen, mm -hmm. vond ik gewoon een heel goed onderwerp om over een voorstelling over te maken. Maar een lastig onderwerp, want het is zo zielig allemaal. He? ja Dus daarom heb ik er ook geprobeerd een, een soort van zwarte comedie van te maken, iets waar je ook om moet lachen. want het moest zodat we vooral daar niet, doorheen komen. Het moest vooral niet zielig zijn. Nou, het is met, met zo'n voorstelling wel heel belangrijk, vooral in het begin... als je er net naar gaat kijken, dat die zaal niet denkt... oh nee, dat zijn wij niet, dat is allemaal veel te zielig. Dus ik wil die wereld openen en je mag er heel erg om lachen. Ja. En ze doen natuurlijk ook wel echt gek en ze zijn extreem in hun anders zijn. Ja, wat dat laat mag... ik zeggen, je zet wel vijf, vijf ja, de opstand van de nerds. Het zijn inderdaad nerds, het zijn... Dus iemand die, die, die helemaal gek is van Facebook. Die heeft heel veel vrienden, maar alleen maar via Facebook. Ja, ja. En, en nog, nog zo'n paar gevallen. Uh, uh, ja, we schetsen even die vijf. Wat, wat voor karakters heb je? Ah, ik heb vijf hele verschillende karakters. Um, ja, ik heb dus inderdaad één iemand... Uh, uh, misschien moet ik even vertellen waar het mee begint. Het is niet een verkleedfeestje, maar dat, dat heet LARPing. Het is Live Action Role Playing... En dat is een spelletje onder nerds heel populair. Hè? Dus dat je eigenlijk als je favoriete... Je hebt fantasy... geen research gedaan. Hè? Ja, fantasy karakter vermomd. Ja? En dat gewoon gaat uitspelen. Ja, ja. Hè? In kastelen of op feesten of anderszins. Dus dat is eigenlijk... Anders krijg je meteen nerds toneel op met van die dikke brillen en, en hoge broeken. Nou, daar wilde ik al vanaf. Nee, dus eentje die inderdaad, die heeft alleen virtuele vriendschappen op Facebook... Ze leeft niet in de echte wereld. Ja, een ander die is eigenlijk zo bang voor echt contact... dat, die, ja, dat zij zich het liefst als konijn vermomt. Je moet niet lachen om je eigen grappen. Ja, nee, goed zo ik niet doen. Nee, En er is één iemand die, ja, die is eigenlijk zo sensitief... en dat vindt ze ook van zichzelf in die voorstelling... dat ze zich voortdurend verbonden voelt met iedereen. Dus alle pijnen van iedereen en alles voelt. Um, Even kijken, dan hebben we nog een, ja, een jongen die eigenlijk alle categorieën uh, met zich meedraagt... die nu ook veel op, als etiket op kinderen en jongeren worden geplakt. Hè? Hij is en autistisch en heeft en ADHD, en ADHD-NOS en alle andere categorieën ja. die erbij horen. Ja. En is eigenlijk een hele uh, ontroerende jongen, maar wel erg druk. Heel ja. erg druk ja. en terroriseert daarmee ook het groepje een beetje. Ja. ja, dan hebben we nog een jongen die is inderdaad heel begaafd en heel intelligent... maar ook heel erg boos. Ja. op de wereld. Is, Dat is een, ongeveer de een van deze karakters... waren een van de heren aan de overkant van de tafel... Axel Ruger of Kees het Hartje... herkenden jullie je als, als wellicht nerd van ooit... in deze tijd in nee, nee. Volgens nee. mij ik was ik was niet? geen nerd. Het kwam omdat ik wel goed kon sporten. Dan ben je, heb je iets macho over ja, ja. ja. Maar ik heb wel leraar gepest. Misschien moet daar eens een keer een stuk over komen. <laughs> over leraar. Ik heb, daar, heb ik, daar schaam ik me nog altijd voor. Het Pesten mm. van jonge leraar was ik 16 of zo. Wat een schurk was ik zeg. Ja. En dat Schrik zo? Nou, dat, dat herken ik een beetje. Maar ik had uh, veel meer dan nu heel erg rood haar toen ik... Uh, en dat was al genoeg om toch wel de een of andere pesterij op je af te roepen. Ja. Ik heb ook inderdaad één zeer roodharige... Ja, ja, ja. in deze voorstelling. Ja. Ja, dus daar moet je naartoe. Opstand van de nerd is, is, is nog volop te zien. Um, uh, je staat veel voor schoolklassen. Wij, wij hebben bij een, uh, bij een klas in... in al meer hebben wij uh, wat reacties opgenomen van, van bezoekers. Ga maar even naar luisteren. Oké. Okay. En ja, ik vond het gewoon een leuk stuk. Ik heb er ook van geleerd. Oh ja, best herkenbaar. Eerst had ik ook kinderen zelf gepest. En ja, en toen heb ik het teruggekregen, heb ik kind, hebben ze aan mij ook gepest. Ik ben uh, vorig jaar wel eens gepest. Beetje uh, door mijn uiterlijk en zo. Want, waarom? Ja, dat weet ik zelf dus ook niet. En heb jij iemand anders wel eens gepest? Ja, een beetje, een beetje geplaagd. Omdat mijn broertje is. Dan mag het? Dan mag het. Ja, mogen zusjes en broertjes gepest worden? Ja. Ja. ja, niet gepest, maar wel plagen. Wat is het verschil dan? Uh, nou, plagen dan vinden ze het nog wel leuk, maar als je ze gaat pesten, dan vinden ze het ook niet leuk meer. Uh, de les is om um, voor jezelf op te komen. Dat is eigenlijk wat ze willen laten zien, denk ik. Ja, de les is om voor jezelf op te komen. Is dat de, de les inderdaad die jij wilt wil ja, overbrengen? Ja, kijk, theater is voor mij wel een kunstvorm. Dus zo'n duidelijke moraal als de les heeft het echt niet. En mm -hmm. wat ik eigenlijk in, in die voorstelling probeer te bereiken... Met, voor al die kinderen en jongeren... is dat ze gaandeweg wel een vorm van empathie uh, uh, gaan voelen... gaan opbouwen voor kinderen die, die in een bepaalde manier anders zijn. Die een Aha. specifiek talent ja. of een ander soort van gevoeligheid hebben. Want ik geloof wel oprecht dat dat ook een van de problemen is op die scholen. Of dat nou om de pesters of de gepesten gaat... of die grote groep ertussenin die niet hmm. weet hoe het moet. Verder ook. Ja. Gevoelens van empathie kunnen verplaatsen in de ander. Ja. En dat is wel een ervaring die je met zo'n voorstelling teweeg wilt brengen. Want ja, god, zo'n zo vette moraal zit er dan toch niet in. Al zit er wel een soort van opstand in aan het eind. Ja. En dat was nog niet simpel met al die he, actuele politieke opstanden... die nu in de wereld gaande zijn. Hoe verpak je in een voorstelling dat idee dat je er ook iets tegen kunt doen... in plaats van zielig wegkruipen of weglopen. Ja, ze pikken het niet meer aan nee, het niet dat meer. ze worden gepest. Het mooie is, ik weet, ik weet niet of het overal zo is... maar ik was gisteravond in de krakeling bij de voorstelling. Ja. Wordt Op een gegeven moment wordt gevraagd van, uh, om, om je vuist uh, op, op, op, op, op te steken. En dat, dat gebeurt ook inderdaad. Ja, dat in gebeurt bij de schoolvoorstellingen uh, zelfs massaal. Dus wat je eigenlijk je moet niet alles verklappen, maar aan het eind is het inderdaad een oproep tot een, uh, een revolutie, een opstand. Maar eigenlijk een mentale en morele. En een deel van het publiek participeert er ook daadwerkelijk op allerlei manieren in. En dat wil je toch. Je wilt uiteindelijk dat het publiek daar zelf iets mee doet of daarop reageert en niet alleen maar passief uh, ondergaat. Ja. Maar heb je ook, uh, uh, heb je nog contact met, met scholen voor wie je gespeeld hebt? Uh, ja, Over hoe het is aangekomen en over wellicht... Ja, bij veel, het bij veel uh, voorstellingen uh, in de theaters voor scholen, zijn er ook nagesprekken, echt ook met de hele zaal soms. Wat, er is wat, heel wat, wat veel reactie dan? daarop terug. Wat hoor je dan? Ja, wat hoor je dan? S uh, sommige kinderen zijn heel eerlijk en zien het als het moment om ook te zeggen dat zij bewust hun vuist hebben opgestoken. En er is ook een hele discussie over die, voorst in die voorstelling, over wat normaal is. En want het is heel erg een Nederlandse norm om normaal te zijn. Doe ja, maar, hè, doe, doe maar, is maar normaal, normaal mogelijk, doe eens normaal. normaal. Alles wat normaal is. Ja. en... Uh, ja, op een gegeven moment zei zo'n kind ook... voor mij is een normale dag een dag waarop ik niet wordt uh, buitengesloten. Want plagen en pest is toch een vorm van sociale uitsluiting. Mm -hmm. ja. Ja. Je, je gaat weg met de bomtonen. Je gaat, ja, je gaat ja. voor het uh, nationaal Toneel in Den Haag. In februari begin ik bij het Nationaal Toneel in Den Haag. Uh, aan NT jong Het is de eerste keer eigenlijk dat binnen een grote gezelschap... voor volwassenen toneel een hele poot komt... Uh, met theater voor kinderen en jongeren in Nederland. Ja. Dus gecombineerd, dat zijn eigenlijk... Relatief gescheiden werelden. Hm. En uh, ja, ik ben gevraagd om dat te gaan doen. Maar, vind ik, uh, wat betekent dat? Ja, ja wat dan... betekent dat? Dat betekent. Het gaat natuurlijk nu beginnen, maar het betekent waarschijnlijk ook dat je op andere manieren theater kunt gaan maken. Voor mij als jeugdtheater maken, dat ik waanzinnige faciliteiten krijg, natuurlijk, van zo'n groot gezelschap. Ja. Ik denk ook dat er andere soorten voorstellingen uit voort kunnen komen. En ook dat die culturen die relatief gescheiden zijn eigenlijk veel meer kunnen mengen. Dus dat je crossovers krijgt. En ik denk ook. Ik ben ook wel iemand, heb ik in Almere gedaan, die zich heel erg. Ja, ook de wijk inbegeeft, uh, met gewone mensen gaat werken. Tegen de community arts acht. Ik, ik ben nogal een menger. Aha. Dus ik denk dat zo'n groot gezelschap dat ook interessant aan mij vindt. Ja. Ja, dat hoop ik dan maar ook. Dan weet ik dat Kees woont in Den Haag. Ze komt kom naar je toe, ze komt de wijk ja, in de Ja, heel goed, leuk. Ik ja. kom bij jou ook ja, in de echt, wijk. Ja, echt mooi. Goed. Ja. Waar, waar, waar, waar kunnen we uh, Opstand van de Nerds kunnen we nog zien? Opstand van de Nerds speelt het tot uh, eind maart en, ja, in theaters door heel Nederland. En uh, te vinden uh, de, de speellijst op www.bontehond.net. Oké. Okay. Dat is het makkelijkste, denk ik. Ja. Veel succes, we zullen je missen in Almere. En veel succes bij het uh, Nationaal Toneel. Dankjewel. Noel Fischer. Okay. De bus Onderweg naar een optreden. Deze week met... Met uh, musicalster Frans van Deursen. Uh, uh, Frans, goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Laat dat musicalster maar weg, hoor. Ja, dan, schrijf, dan, dan doe ik er even een streep doorheen. Waar, waar, waar ben je momenteel? Ja, ik ben gewoon, ben gewoon acteur en ik zing toevallig ook nog eens. Oké. Okay. Uh, en, je, en je staat in de Buddy Holly story, als ik me niet vergis? Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. klopt. klopt. Ja. Ja. En met welk vervoermiddel ben je onderweg? Met welk vervoer? Ik Met mijn eigen uh, milieubewuste bolide. Het is niet zo dat jullie als, uh, als uh, uh, cast uh, ja, in een busje is, rijden? Ja, er is een busje voor de cast. We hebben een vrij kleine cast, dus ook een klein busje. Ja. Um, maar um, zo'n week voor de première... Um, rijd ik eigenlijk altijd het liefste zelf. Want dan... Ben ik volledig baas over mijn eigen tijd en ik kan weg wanneer ik wil en ik hoef niet op de rest te wachten? En uh, als ik vroeger thuis wil zijn, kan dat. En ik kan onderweg nog even rustig ja. een beetje uh, mijn hoofd uh, in andere dingen laten doen. En ja. zo. En wat wat dus, uh, gaat er? Gaat... Volgende week zit ik in de bus. Oké, okay. Buddy Holly zelf die kwam ooit om bij een vliegtuigcrash. Uh, hebben jullie een beetje een goede ja. chauffeur? Wat zeg je? Hebben jullie een beetje een goede chauffeur? Ja, de, de chauffeur is tevens de company manager. En oh. die, uh, dit is een, een, een hele een aardige dame die uh, ook nog heel goed rijdt. Dus uh, dat scheelt. Ja. Holly. Uh, ja de, de Buddy Holly... heel moeilijk af. Ja, dat, uh, dat vermoed ik ja, al. Zeg, de, de, ja. Ik zeg weer wat nu. De Buddy Holly story. Uh, uh, wat voor verhaal? Gaan we gewoon het levensverhaal van Buddy Holly zien? Of? Het is, ja, dat is natuurlijk niet zo'n heel lang verhaal. Want hij is maar 22 geworden. En toen is hij neergestort. Uh, maar het, het, het verhaal gaat vanaf uh, zeg maar, het, uh, zijn allereerste optreden in de radioshow... waar ik dan uh, de, de, de disjockey van ben, ja, tot het moment dat hij uh, neerstort. En eigenlijk gaat die voorstelling vooral over de romantiek van spelen in een beentje... en dat dat dan ook nog lukt. Dat is dan leuk dat je Tim Akkerman als Buddy Holly hebt. Die heeft natuurlijk met direct in het verleden wat dat betreft. Dat is, um, ja, um, dat is, die heeft dus een verleden in de rock en roll, dat kun je wel zeggen, ja. ja. Hij heeft niet zo'n groot verleden in het acteren, nee. maar dat heeft hij de afgelopen maanden met, uh, met verenigde krachten en vooral uh, met zichzelf, heeft hij dat behoorlijk bijgespijkerd. En uh, er, staat een, er staat een fijne buddy op het toneel. Er staat een fijne buddy op het toneel. Goed, uh, uh, veel uh, succes. Morgen is de première, uh, een, een ervaren acteur als jij, heeft hij nog last van zenuwen voor zo'n première, of gaat het allemaal wel? Ik zou graag ja zeggen, maar nee. Ik heb, geloof de laatste keer dat ik echt nerveus ben geweest voor een voorstelling is uh, toen ik de eerste keer Miss Saigon moest spelen, Aha. eeuwen geleden. Ja. En uh, twee weken daarvoor was ik in de orkestpak gesodemiet en dan had ik een gebroken schouder. Uh, dus, uh, en die voorstelling heb ik gespeeld en dat ging goed. Sindsdien ben ik niet meer nerveus. Goed zo. hou dat vast, Frans van Dank je Dank je wel. Veel succes vanavond. Morgen de première van okay, de Buddy Holly Story in het uh, theater in Tilburg. En vanavond komt John Buisman voor Opium Televisie... langs bij uh, de laatste generale uh, Buddy Holly dus. Goed, uh, tot zover dit uur van, uh, van Opium. Noel Fisher, dank je wel. Axel Ruger, bedankt. Kees het Hart, ook bedankt. Straks na het uh, journaal van vier uur gaan we verder dan... Uh, onder andere met Jora Rienstra over haar solo-voorstelling, cabaret voorstelling is dat. En uh, we bellen ook even met Cornel uh, met Maas. En er is een 80 seconden, dat is een geweldig saxofoontalent. Dat en meer, zo dadelijk na het uh, journaal van 4 uur. En dit is de tune, het is ook leuk om een keer hier naar te luisteren hoor. Vroege vogels hebben we vaker vuurwerk, maar dit keer wel heel letterlijk. Donderslagen, vuurpijlen, duizend schot, keeks, huilfonteinen. En waarom juist nu? Omdat we vuurwerk nieuws hebben. Maar ook grote alexanders. En mosselzaad. Ja, nee, daar hebben we geen geluid van natuurlijk. Plus bijen, boomklevers, boomkruipers en de grote bontespecht. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels.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 Doe de impactcheck op www.overopiban.nl en bekijk welke maatregelen uw bedrijf moet nemen. Over op Iban, hou er rekening mee. Vanavond om 6 uur de start van een nieuw seizoen Katholiek Nederland TV. Met aartsbisschop Eijk over koningin Beatrix. Roderick van Heugen op zoek naar Nederlanders in Rome. En we beginnen de zoektocht naar solisten voor het beste kerkkoor van Nederland. Kijk dus. Katholiek Nederland TV vanavond om 6 uur bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1.